5 uur. Het NOS journaal. Lislod Thomasen. Pro-Turkse demonstratie in Den Haag rustig verlopen. Dierenpark Emmer ontruimt na val olifant in Greppel en Gronings pakslaag voor Feyenoord. Op het Malieveld in Den Haag is een pro-Turkse demonstratie rustig verlopen. Er waren zo'n 700 mensen bij de manifestatie. Die was georganiseerd door het Turks platform. Veel deelnemers hadden Turkse vlaggen bij zich. Op en rond het Malieveld was veel politie op de been... om te voorkomen dat de demonstratie uit de hand liep. De laatste tijd zijn de spanningen tussen Turken en Koerden in Nederland opgelopen. Na afloop van de manifestatie sloot de politie een paar straten af... om te voorkomen dat de betogers naar het centrum zouden lopen. Onder meer het korte voorhoud was even afgesloten. Dierenpark Emmen is ontruimd omdat er een olifant in een greppel terecht is gekomen. Al het publiek moest het park uit omdat olifant Ratsa uit de greppel zou kunnen klimmen. De olifant is gewond aan zijn slurf en heeft een slagtand gebroken. Het dier kan nog lopen en verzorgers proberen hem uit de greppel te lokken. In maart 2009 gebeurde in dierenpark Emmen hetzelfde. Toen zat olifant Annabel Klem in een greppel. En omdat het dier niet zelf overeind kon komen en er ook niet uitgetakeld kon worden, werd de olifant afgemaakt.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 Nog geen twintig jaar geleden was het Amsterdamse grachtenwater erg smerig, maar nu bijna alle woonboten op de riolering zijn aangesloten, is de kwaliteit met sprongen omhoog gegaan. Het zal volgens de waterleidingbedrijven niet lang meer duren voor er weer veilig in de grachten kan worden gezwommen.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 De vrouw heeft de afgelopen twee jaar onder huisarrest gestaan, maar dat wordt niet van de 4,5 jaar cel afgetrokken. Bovendien komt ze na het uitzitten van haar straf anderhalf jaar onder speciaal toezicht te staan. De journalist wordt niet vervolgd omdat hij alle stukken heeft teruggegeven. In Rusland is een filmpje opgedoken waarop te zien is hoe iemand van de partij van premier Poetin stemmen koopt. De burgemeester van een stadje in de Oeral spreekt leden van een oudere organisatie toe. Hij zegt dat hij geld zal geven aan hun organisatie als ze stemmen op Verenigd Rusland, de partij van Poetin en Medvedev. Hoe meer stemmen de partij krijgt, hoe groter de bijdrage. De burgemeester zit in het hoofdbestuur van Verenigd Rusland. Als iemand in de zaal zegt dat dit tegen de grondwet en de kieswet ingaat... reageert de burgemeester verontwaardigd. Hij zegt dat hij als bestuurder de morele plicht heeft om zijn partij te promoten. Zo'n actie leidde tot veel verontwaardigde reacties op internet. De parlementsverkiezingen in Rusland zijn op 4 december. De selexus debutprijs is toegekend aan schrijver Peter Buwalda... voor zijn boek Bonita Avenue. De prijs werd vanmiddag uitgereikt in Rotterdam.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 In de eredivisie heeft Groningen thuis Feyenoord... een zware nederlaag toegebracht. Het werd in de Euroborg 6-0. Al snel kwamen de Groningers op voorsprong. Het was de grootste zege ooit van Groningen op Feyenoord. De laatste 25 minuten speelden de Rotterdammers met tien man... omdat verdediger Fernandes rood kreeg... voor een slaande beweging naar Lorenzo Burnett... Vitesse won zijn uitwedstrijd tegen de Graafschap met 1-0... en steeg daardoor naar de vierde plaats op de ranglijst. NEC won na zes nederlagen op rij weer eens. Thuis tegen FC Utrecht werd het 3-1. Het weer overwegend bewolkt en een matige zuidwestenwind. Morgen begint bewolkt in de loop van de dag... breekt vanuit het zuiden de do zon door. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Dinsdag weer meer bewolking, maar het blijft overwegend droog. A en de bvk files op de A7 Heerenveen-Groningen... door werkzaamheden tussen Boerakker en Hoogkerk, 6 kilometer. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp, 4 kilometer. Door werkzaamheden op de A50 vanaf Arnhem naar Os voor knooppunt Eenwijk, wijk 4 kilometer. Gokjewagen wagen? Kan leuk zijn, maar niet met uw bedrijfsnetwerk.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 Het laatste hier op deze zondagmiddag beginnen wij natuurlijk in Almelo. De koploper AZ op bezoek in het Stadion bij Heracles. Evert en Apel. Daar is de koploper AZ de baas. Maar de bal wil nog altijd niet over de doellijn tussen die witte palen. AZ speelt een knap positiespel. Nu misschien een mogelijkheid voor Berens. Die werkelijk een kwelling is voor Mark Looms, de linksachter. En dan een afstandsschot van Elm, die dat veel beter kan. Deze bal die zwaait een meter of 6-7 naast het doel van Remco Pasveer. Veel beweging in het elftal van AZ. Knap positiespel. Mooie positiewisselingen ook. Vooral aan de linkerkant, waar Ortiz niet echt als linksbuiten speelt. Maar veel naar binnen trekt en ruimte maakt voor Simon Paul. En dat is de Deense International wel toevertrouwd... die linksachter staat op papier... maar die heel veel aanvallen steeds over zijn man heen gaat. En zo is AZ dus duidelijk hier de bovenliggende partij. En normaal gesproken speelt ook Herakles een knap positiespelletje... met de Kwanza en Overtoom in een hoofdrol op het middenveld. Maar ze komen er allebei niet aan te pas. Aanval nu van AZ. Ortiz met Paulsen. Dus weer via die linkerkant. Bal dan gespeeld naar Maher. Die drukt daar Kwanza. Maher speelt de bal dan naar Werdenbloem... maar die raakt hem kwijt aan Van der Linden. En misschien... Dat ...dat Herakles één keer gevaarlijk kan worden... ...als Armenteros een vrije trap meekrijgt... ...omdat Zander, de aanvoerder van AZ hem vasthouden... ...dat heeft schijstig van gezien... ...vrije trap voor Herakles in de middencirkel... ...breed door Duarte gespeeld naar Looms... ...en dan uh, weer hetzelfde spelletje, Looms naar Duarte... ...dan is Overton in balbezit, die helemaal naar de linkerkant is uitgeweken... ...omdat het uh, centraal uh, niet of nauwelijks lukt... ...en een andermaal een overtreding, dit keer van Elm ten opzichte van Everton... ...en weer een vrije trap voor Herakles. dat dus even onder de druk... Van van AZ is uitgekomen. Een vrije trap halverwege de helft van de koploper. Dus van AZ En Alkmaar is die vrije trap alweer kort genomen. Kwanza speelt de bal naar Overtoom. Nog altijd van de linkerkant. Nog altijd op de helft van AZ. Dan een balletje weer naar Kwanza. Kwanza kijkt waar hij heen kan. Die kan niet vooruit. Dus dan maar terug naar Rienstra. Rienstra de middellijn ook overgestoken. Die speelt weer breed naar de Van der Linden. En zo is Herakles nu een minuut in balbezit. Zonder echt gevaarlijk te worden. Maar er zit misschien nu muziek in. Als Armenteros in het strafgebied de bal krijgt. Maar hij verliest het duel van Clavan. Armenteros jaagt nog wel door. Misschien dat hij daar het hoekschap uit kan halen. Dat kan niet. Bal over de zijlijn gegaan. En zo is het wachten nog altijd hier in Almelo. Op doelpunten. Vijf minuten nog in de eerste helft. Tadic, Kieftebelt, Andersson, Bakuna, Van Dijk en Soek zijn zes verschillende mannen die allemaal voor FC Groningen scoorden in een natuurlijk toch wel sensationele wedstrijd eh, tegen Feyenoord. De grootste overwinning van Groningen ooit in betaalde voetbal op Feyenoord vanmiddag. Filip Koken na afloop in gesprek met de trainer van Groningen, Pieter Huistra. Pieter, iedere trainer zegt altijd, iedere week scherp beginnen jongens. Nou, dat is gelukt. Ja, dat was heel belangrijk ook vandaag. Zeker in deze thuiswedstrijd, dan moet het altijd bij ons. En als het dan ook lukt en die, ja, die bal gaat er zo snel in, dan is het hartstikke, hartstikke lekker natuurlijk. Was het ook bewust dat jullie Feyenoord het balbezit lieten? Want daar wisten ze zich eigenlijk geen raad mee. Nou ja, we hebben ze even in laten komen. Op het moment dat ze die bal inspelen, moeten we er bovenop zitten. En, ja, en dat lukte eigenlijk wel aardig. Uh, de, vooral de middenvelders, uh, onze zijkanten, die zaten er bovenop. Ja, dan is het voor elke tegenstander hartstikke moeilijk. Want Feyenoord had grotendeels de bal, maar dat jullie hem kregen... dan was het meteen gevaarlijk. Nou ja, daar gaat het om. We waren vooral in de eerste helft op het middenveld... wonnen we de meeste duels. Dat is heel belangrijk. Zeker in dit soort duels tegen een directe tegenstander... voor Europees voetbal straks. Ja, dan moet je er bovenop zitten. Dat hebben jongens goed laten, goed laten zien. Uh, 6-0. Vond ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Uh, we hebben de afgelopen tijd wat, wat moeite gehad om goals te maken, vond ik. ik we stonden ook negatief qua doelsaldo. Nou, dat hebben we vandaag goed om kunnen draaien. Ja, en dan is meteen de vraag gerechtvaardigd. Waren jullie nou zo goed of waren zij zo slecht? Nou, ik vond ons aardig. Ik vond ons goed spelen. De goede spelopvatting. Uh, maar het aller, allerbelangrijkste is uh, bij een goede spelopvatting moet ook een goede uitvoering zitten. En uh, ja, dat heb ik zeker in de eerste helft uh, op een hele goede manier, uh, op een overtuigende manier heb ik dat gezien. Ja, kan het nog beter? Ja, dat, dat is altijd moeilijk van tevoren te zeggen. Je moet eerst op dit moment moeite van genieten. Uh, maar tegelijkertijd moet je ook alweer vooruitkijken naar de volgende week. Een uh, uh, seizoen is nog een uh, hele tijd onderweg. En daarin komen allerlei hordes en allerlei valkuilen komen nog om de hoek kijken. En daar zullen we elke keer gewoon zo goed mogelijk op in moeten springen. Want die jongens moeten wel ervaring op doen nu. Die moeten leren van elk moment wat voorbij komt. Is dit ook een groep waar tegen jij moet zeggen na zo'n eclatante zegen van jongens, rustig aan, we zijn er nog lang niet? Nou ja, dat is interessant om dat weer komende week te bekijken. Uh, we houden het in ieder geval scherp in de gaten. Rita Franklin, het think heerlijk nummer. We gaan naar het uh, Polmansstadion in Almelo, Evert... waar AZ wel echt als koploper voetbalt, hè? Absoluut spelen. Echt uh, heel knap voetbal op het kunstgas hier in het Polmanstadion. Maar nog altijd is het wachten op doelpunten. Op slag van rust nu nog een paar seconden officiële speeltijd. Er zal wel wat tijd bijkomen. Er is een paar keer gestopt voor blessurebehandelingen. En nu is het Heracles dat eruit is met Overtoom, Die steeds meer aan de linkerkant gaat spelen. Omdat centraal hem weinig ruimte wordt gegund door met name Werdenbloem. Hij zoekt het duel nu op met Rijnen. En uh, wint dat duel ook één minuut extra komt erbij. Scheidt van Liesveld. Heeft dat aangegeven aan zijn vierde of. En in die ene minuut mag, Az, mag Herakles nu gaan ingooien. En dat doet Mark Looms op de helft van AZ. Een meter of uh, tien van uh, de korte vlag af. Gooit hij de bal nu naar Overtoom. Overtoom dan in duel met Reinen, Verliest dat duel, maar krijgt wel een vrije trap mee. Tot boosheid van de spelers van AZ. Maar uh, scheidsrechter Liesveld heeft geconstateerd dat er een duelfout is begaan ten opzichte van Overtoom. En zo mag uh, Herakles in de slotseconde dus van die eerste helft waarin uh, AZ duidelijk de bovenliggende Mag het een vrije trap gaan nemen. Met de lange mannen vooraan. Met Armenteros die goed kan koppen. Met Van der Linden die goed kan koppen. Is het overtoom die die vrije trap neemt. Die hem naar de eerste paal. En dan gaat die bal er bijna in. Een heleboel mensen op de tribune zagen al een doelpunt. Maar de bal rolt naast de paal. Aangeraakt door een speler van AZ. En dat betekent dat in de allerlaatste seconde er nog een corner mag worden genomen. Opwinding nu op de tribunes daar bij het doel van Esteban, De doelman van AZ. Daar komt die corner, hoger in. En die wordt daar gegeven. Geraakt door Everton. En dan is het Armenteros nog. Maar dan fluit uh, Fluitscheidster de Liesveld af voor een hensbal. En zal hij ongetwijfeld over een paar seconden ook uh, beslissen dat er naar de kleedkamer gegaan kan worden. Om een kop thee te drinken. Om de coaches de gelegenheid te geven om nog wat dingetjes bij te zetten. En met name Peter Bos zal uh, heel wat werk hebben om uh, Heracles zijn team weer op het goede spoor te zetten. Want het is duidelijk AZ was hier in de eerste helft duidelijk de bovenliggende partij. Maar het wachten is op doelpunten. En die doelpunten zullen in de eerste helft niet meer vallen. We gaan rusten met 0-0 in Almelo. Geeft ons de gelegenheid om terug te gaan naar Nijmegen... waar eerder vanmiddag NEC tegen FC Utrecht eindigde in 3-1. Opluchting dus bij NEC, dat al wekenlang niet meer wist te winnen. Sterker nog, het net zelfs niet wist te vinden. Nu eh, komt NEC op 10 punten en stijgt dan mee weer een paar plekjes op de ranglijst. Een blije coach ongetwijfeld, Alex Pastoor in gesprek met Jan Holfs. Alex, we hebben hier vaker gestaan dit seizoen. Toen viel het kwartje de verkeerde kant op, nu de goede kant op. Hoe, hoe kwam dat? Nou, ik denk dat we... Net als die vorige keren uitstekend aan de wedstrijd begonnen. Initiatiefrijk waren en het initiatief ook pakte daardoor. Ik denk dat we de bovenliggende partij waren. Het is ook zo, daar kun je niet omheen, dat je even op paard gezet werd door een foutje van de keeper. Al moet hij er nog steeds in. Dus ik vond dat onze Deense vrienden dat meteen heel adequaat afstraften mooi um, en Schöne. Ja, mooi en Schöne. Dat deden ze uitstekend. Nou, dat hoort ook bij initiatief. Meteen weer druk zetten op de keeper. Dus uh, nou, Dat hebben we wel lang volgehouden. Niet de hele wedstrijd. Maar dat was een van de redenen dat we het initiatief pakten. En dat, uh, dat we ook geholpen werden door een goaltje. Maar daarna uh, verloren jullie ook wel een beetje initiatief. Gingen jullie de 2-0 ook wel koesteren? Ja, er was uh, na de 1-0 zelfs ook al een fase waarin ik dacht... Weet je, ga naar voetballen in plaats van alleen maar tegenhouden. En natuurlijk wil Utrecht jou wel graag achteruit drukken. Maar ik denk dat de oplossing vooral zit in op de helft van de tegenstander zo snel mogelijk proberen hun bal onder druk te zetten. En als kan daar te veroveren. Nou, gelukkig herpakten we ons daarin. Waardoor we uiteindelijk op 2-0 kwamen. En de rest van de eerste helft ja, was het gewoon oké. Okay. En in de rust was ook natuurlijk de hamvraag van... Uh, uiteraard willen we die 2-0 over de brug trekken... maar gaan we nou die 2-0 staan te verdedigen... of gaan we in ons karakter hebben dat we voor 3-0 spelen? Nou, ze hebben gezegd, we gaan voor 3-0 spelen. Dat was ook het antwoord wat ik, waar ik op gerekend had natuurlijk. Uh, maar dat hebben we slechts een deel gezien. En dat kwam vooral uh, nadat we de, de, de penalty tegenkregen... waarbij Nick van der Velde wat in de fout ging. Ja, dan sluipt er toch weer zoiets in dat... Uh, nou, dan proberen ze hem op een verdediging manier over de brug te trekken. Maar is ook logisch in de fase waarin je zit? Ja, nou, onlogisch is het niet. Uh, alleen het kan effectiever. Wat betekent dit voor jou, deze overwinning? Nou, we hebben net allemaal gevraagd. Ja, is dit de omkeer? Uh, is dit een opluchting? Uh, dat, dat is het natuurlijk wel. Ik bedoel, je wint uh, twee keer in één week. Daar waar je uh, vijf, zes weken niet hebt gewonnen. We zijn door in de beker. We winnen deze wedstrijd. Uh, als je gewoon heel analytisch kijkt... Hè, bedoelde je misschien net ook dat we... Uh, eigenlijk al weken zo spelen. Alleen is dat de score niet mee. En, uh, en dat was nu wel het geval. Dus uh, nou, daar ben ik wel blij mee. Want uh, ja, een, uh, een goed resultaat is wel eens uh, bewijsmateriaal voor pers en publiek. Maar ook voor spelers en trainers natuurlijk. Myfield. Inmiddels ook alweer 12 jaar geleden overleden. En move on. Up. Week met afwisseling voor Feyenoord. Goede wedstrijd tegen Ajax vorige week. Uitschakeling in de beker tegen Go Ahead. En vanmiddag dus een 6-0 nederlaag in Groningen. Die wedstrijd tegen Ajax lijkt daarmee alweer heel lang geleden. Philip Koken praat daarover met Karim El Amadi. Karim, vorige week kregen jullie al een lof toegezwaaid naar jullie goede prestatie in Amsterdam. De volk waarop jullie toen zweeft, en jij zeker, die is nu wel echt verdampt. Hè? Ja, dat kan je wel noemen. Ik denk dat het donderdag al uh, een stuk grijzer was geworden uh, na die blamage in, uh, in Deventer. En vandaag is het, uh, ja, was het denk ik na 45 seconden of zo was het, al, uh, was het al raak. Waar lag het allemaal aan? Dit is zo'n een eenvoudige vraag, maar weet je het antwoord? Ja, ik denk sowieso de instelling... Uh, ja, ik denk als je na 45 seconden op achterstand komt, ja, dan doe je iets niet goed en... Uh, ja, ik denk dat we het vandaag gewoon echt als team uh, hebben gefaald. Als team gefaald. Wat kun je je ploeg verwijten? Ja, wat kan je je ploeg verwijten? Dat, uh, dat we niet echt als mannen hebben gespeeld. Dat zij, uh, dat zij uh, mannen waren vandaag in, in duels en uh, in meerdere in het afmaken en zo. En wij waren gewoon, uh, ja, we waren gewoon te slap. Het belangrijkste wat je zei is, uh, de instelling was niet goed. Vorige week in Amsterdam hadden jullie een geweldige instelling. Jullie jaagden op elke bal. Vandaag was het anders. Ja, ik denk dat we af en toe nog wel uh, goed jaagden, maar. Ik denk dat zij gewoon uh, vandaag gewoon veel sterker waren, met name in de duels. Ze waren zij gewoon veel scherper en. Uh, ze hadden net dat uh, 10% extra in de duels, hadden ze gewoon veel beter dan ons. Hoe moet het nu verder? Uh, moeten jullie gaan praten? Is dat de oplossing? Praten. Iedereen, ik denk dat iedereen wel weet uh, wat ons volgende week te doen staat. En dat is gewoon uh, voor eigen publiek uh, drie punten pakken. En, uh, ja, we moeten toch verder. We kunnen er we kunnen wel te veel de hele tijd aan denken aan deze wedstrijd. En uh, we moeten van onze fouten leren hoe we vandaag hebben gespeeld. En uh, dat moeten we meenemen naar volgende week. En uh, door die fouten niet te maken. En uh, gewoon de, vanaf minuut 1 al scherp te zijn. En niet na 45 seconden al 0-1 achter te staan. Want we hebben het beste van Feyenoord nog niet gezien dit seizoen? Ja, dat, dat is een beetje... Nou ik denk dat we goede dingen hebben laten zien dit seizoen. Maar ja, zoals ik net ook al zei... Uh, ja wat, uh, wat we in Amsterdam hebben gedaan dat is allemaal al geweest en, uh, ja, het ging om uh, wat er vandaag zou gebeuren en dat hebben, dat hebben we niet goed gedaan en, uh, ja, we kunnen ons denk ik als team gewoon uh, verwijten dat we vandaag gewoon, uh, niet scherp waren Karim El Amadi de Feyenoord na de 6-0 nederlaag in de Euroborg tegen FC Groningen Aanstaande zaterdag speelt Feyenoord thuis tegen NEC. We gaan het hebben over volleybal. De Nederlandse vrouwen speelden vanmiddag genoeg van wedstrijd tegen België. In Zwolle werden de Belgen moeizaam met 3-2 verslagen. Gisteren won Oranje nog met 3-0 van onze Zuiderburen. Het waren trouwens de eerste wedstrijden na het afscheid van de bondscoach, Avital Sehlinger. En dat was dus ook even wennen voor speelster Ingrid Visser. Vreemd, omdat er een nieuwe soort van nieuwe bondscoach staat. En geen Avital Sehlinger, waar je toch uh, acht jaar mee hebt gewerkt. Dat is vreemd. Want jullie gingen uit elkaar naar het EK en een week later hoor je dat er een andere bondscoach is. Hoe is dat bij jou gevallen? Bij mij is het slecht binnengekomen, vooral de manier waarop en de timing. Het moment uh, was zeker niet goed. En dat is zo bij heel veel speelsters zo binnengekomen. Chockerend uh, eigenlijk wel, ja. Want jullie hadden het idee, wij gaan met deze coach, met deze technische staf en onszelf verder naar, uh, proberen ons te kwalificeren. Ja, de doelstelling was altijd Olympisch spelen. Um, en daar zit je middenin in het traject. De doelstelling was niet. Uh, ja, um, als je op het EK slecht presteert, dat dan uh, de coach eruit vliegt. Dat, dat hebben wij nooit gehoord. Dat heeft Aapsel al denk ik ook nooit gehoord. Dus vandaar is, is het vreemd dat je dan midden in de kwalificatiereeks die eraan komt. Dat je net allemaal in het buitenland zit, dat je dan. Of net via al te horen krijgen dat hij op non-actief is gesteld. of via de pers, wat, wat speelzoekers ook hebben meegemaakt. te horen krijgen dat je bondscoach uh, niet meer actief is. Dus jij vindt niet dat het netjes gegaan is? Zeker niet, nee. Uh, dan kom je toch weer terug, want je gaat wel onder een andere bondscoach in Oranje spelen? Ja, na veel overleg, veel gesprekken. Uh, ja, eerst met z'n vieren, want de rest zit in het buitenland. Uh, met een kleine groep, uh, telefoontjes gaan over en weer, e-mails. Ja, en dan uh, moet, je, moet ik eigenlijk voor mezelf beslissen of ik door wil. En dat doe ik dan ook echt puur voor mezelf en niet voor de groep. Want ik moet die knop omzetten. Ik moet met de uh, met andere coach werken. Ik moet in die zaal staan, niet iemand anders. En, uh, nou goed, dat heb ik dus uh, kunnen doen. Ik heb er wel uh, ruim de tijd voor moeten nemen. En, uh, ik heb wel elke dag gedukt en ik heb er ook zwaar mee gehad. En... Maar nu denk ik of ik moet door of ik moet stoppen. En uh, ik heb besloten om dit te nooit te gaan spelen. En wat gaf de doorslag om het toch te doen? Uh, uh, puur uh, omdat ik zie dat, dat het zo'n korte tijd dat ik uh, vind dat ik daar gewoon nog moet staan. En niet uh, dat dit na zoveel, zoveel jaar dat ik zo'n afscheid verdient om gewoon te stoppen. Dus. Is het um, moeilijk samenwerken dan met de technische directeur... die feitelijk ook de man is geweest die de vorige coach eruit gegooid heeft? Om het oneerbiedig te zeggen. Uh, voor mij persoonlijk niet, omdat ik hem al ken. Ik heb daar eerder mee gewerkt. En, um, maar er zitten natuurlijk wel een paar pijnlijke dingen in. En, um, nou, goed, daar wordt goed over gesproken. Maar ja, het is natuurlijk wel wennen. Het blijft wennen. En, en, um, ik weet ook, het heeft niks met Bert persoonlijk te maken. Het is gewoon de situatie en uh, ja, daar hebben we het zeker niet om gevraagd. Uh, verwacht jij hierdoor uh, dat het moeilijker wordt om je te kwalificeren of maakt het niet uit? Uh, het wordt zeker moeilijker, uh, zeker omdat het veel energie kost bij iedereen in het hoofd. En uh, ja, gewoon vermoeiend is dat en... Uh, in een korte uh, tijd moeten we wel dingen op, op de rails krijgen. Ja, dat, dat was niet nodig in principe. Ingrid Visser naar de twee wedstrijden van het Nederlands vrouwenteam tegen de Belgen. Vandaag dus 3-2, gisteren 3-0. Sobrene, tijd voor de overzichten en natuurlijk het vervolg van de wedstrijd tussen Herakles en AZ. Radio 1, het NOS Journaal.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 Bezoekers van dierenpark Emmen moesten het park vanmiddag verlaten... vanwege een ongeluk met een olifant. Hij viel in een greppel en de kans bestond dat hij eruit zou klimmen. Verzorgers proberen de gevonden olifant nu uit de greppel te lokken met eten. Twee jaar geleden gebeurde hetzelfde. Toen moest een olifant worden afgemaakt. En de Selectis Debuutprijs is toegekend aan schrijver Peter Buwalda... voor zijn boek Bonita Avenue. Aan de prijs is 10.000 euro verbonden. Bonita Avenue staat ook op de shortlist van de ACO Literatuurprijs. Die wordt morgen uitgereikt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Op veel plaatsen is het bewolkt en hier en daar kan ook een klein spatje regen vallen. Maar het zijn zeker geen grote hoeveelheden. En de wolken maken in de loop van de nacht plaats voor opklaringen, zeker in het zuiden van het land. In het noorden houden ze wel de overhand. Het wordt 8 tot 10 graden als minimumtemperatuur. Dan loopt het kwik morgen weer vlot op en is het gewoon weer een zachte dag, 15 tot 17 graden maar liefst. In het zuiden al vrij snel de zon, in het noorden duurt het wat langer voordat die doorbreekt. Maar in de middag moet het toch ook daar gaan lukken. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten, is zwak tot matig, kracht 2. Tot 4. Dan uh, hebben we dinsdag weer een iets ander weerbeeld. Want dan krijgen we een zwakke storing over van het westen uit bewolking. Misschien zelfs een beetje regen. Maar opnieuw stelt dat niet veel voor. Woensdag is er dan weer geregeld zon. En hebben we waarschijnlijk de mooiste dag van de week. Want later in de week neemt de kans op neerslag toe. Het blijft wel zacht. Ah, en ANRWFK's informatie: vielen op de a 7 Groningen. Door werkzaamheden tussen Boerakker en Hoogkerk, 5 kilometer. Op de A9 een per geval ook bij Amstelveen... bij knooppunt Rotterpolenplein 3 kilometer. De rechter is dicht. Een stukje verderop 3 kilometer bij knooppunt Raasdorp. En werkzaamheden op de A50 arnhem Os voor knooppunt Ewijk, wijk 5 kilometer. Twee minuten over half zes. De spelers in Almelo gaan langzamerhand zich opmaken voor de tweede helft. Maar wij hebben alle tijd om eens even een klein overzichtje te maken van het buitenlandse voetbal. Buitenlands voetbal langs de lijn. We beginnen in België. Club Brugge heeft de Nederlandse coach Adrie Koster vanmorgen ontslagen. Hij werkte 2,5 jaar als hoofdcoach in het Jan Breidl stadion. Club Brugge verloor gisteravond met 5-4 van Racing Genk... en dat is de club van Mario Been. Het waren allemaal mooie doelpunten gisteren. Het was de vierde nederlaag op een rij voor trainer Adrie Koster. Vanochtend werd duidelijk dat het zijn laatste wedstrijd was bij Club Brugge. Verslaggevers van de Belgische televisie volgden het allemaal op de voet. Uiteraard zijn de gezichten bedrukt vanmorgen in het Jan Breidl Stadion. De spelers hebben geen zin in een gesprek. Goedemorgen. Tough night, I guess. Difficult night. Unpleasant. Karel, goedemorgen. Mogen wij even iets vragen? Uh, en dan verschijnt ook de geplaagde trainer Adrie Koster. Goedemorgen Adrie Koster. Moeilijke nacht gehad, neem ik aan. Ja, heel moeilijk. Er is duidelijk uh, veel werk aan de winkel. Je hebt geen afspraak gemaakt geloof ik. Hè? Na Koster passeren de managers en de voorzitter. Mogen wij u iets vragen meneer Manhart? Straks, dat betekent nadat het lot van de trainer definitief is bezegeld. Koster is ontslagen. Hij neemt nog afscheid van zijn spelersgroep en verlaat dan het stadion langs de achterpoort. Ja, precies, door de achterdeur daar. En hij wilde dus geen reactie geven, Adrie Koster. De, de manager van Club Brugge, Vincent Mannaert, uiteindelijk wel. Want hij was de man die Koster het slechte nieuws bracht. Uiteraard was er ontgoocheling bij, bij Adrie Koster. Um, was er langs de ene kant wel een... Uh... Een, een, een begrip in die zin dat hij, um, ja, dat hij wel wist dat, uh, ja, dat er uh, bepaalde doelstellingen ja, uh, voorlopig niet werden ingevuld. Dus uh, het is verder op een uh, heel correcte manier verlopen. Assistenten Philip Clements en Rudy Verkemping nemen voorlopig de taak over van Adrie Koster. Club Brugge staat momenteel vierde in de Jupiler League. Niet te verwarren met onze eerste divisie. Koploper Anderlecht komt daar vanavond trouwens nog in actie. speelt tegen de nummer 14 Lierse SK. En het is Champions League voetbal van de week. Dus heel veel Europese topploegen speelden gisteren al in een competitie. Bijvoorbeeld Real Madrid en Barcelona. Real Madrid blijft Barcelona voorlopig gewoon voor in de Spaanse competitie. Real won bij Real Sociedad met 1-0. En Barcelona haalde met 5-0 uit tegen Real Mallorca. Messi, die even een paar wedstrijdjes niet gescoord had. Werd al mensen ongerust, maar gisteren scoorde hij die drie keer. Dan heb je altijd nog Levante, die kunnen daar de koploper weer worden. Moeten ze wel winnen van Ossesuna. Die kans is niet groter, want het is nog een minuut of tien te spelen. En het staat 2 -0. Nul voor Ossasuna, wat betekent dat Real Madrid dan de koploper is in Spanje. Barcelona tweede en eh, dan staat Levante derde. In Italië heeft Udinese de tweede plaats in de Serie A weer in handen. Topschutter Antonio Di Natale schoot zijn ploeg langs Palermo. Hij maakt het enige doelpunt, zijn zeven alweer van dit seizoen. Udinese heeft één punt minder dan koploper Juventus. Internationale werd met tweeën verslagen door Juve. En het was voor Inter alweer de vijfde nederlaag van het seizoen. En de ploeg staat daardoor zeventiende in de Serie A. In de, de Premier League in Engeland is Tottenham Hotspur bezig... met een thuiswedstrijd tegen Queen's Park Rangers. We zijn 34 minuten onderweg. Het staat 2-0. Het tweede doelpunt kwam van de voet van de man die zoveel scoort. Op dit moment Rafael van der Vaart. Tottenham staat zesde, maar als ze winnen... Klimmers hebben eigenlijk nog twee wedstrijden goed op de rest van het veld... en staan in verliespunten. Derde zelfs. Met evenveel punten als Arsenal bijvoorbeeld, als ze vandaag winnen. Maar dan wel nog één wedstrijdje minder gespeeld. Arsenal, dat lijkt de crisis een beetje uh, te boven. stadgenoot Chelsea werd met 5-3 gisteren verslagen. Van Persie, grote hoofdrol met de drie treffers. Maar koploper Manchester City behaalde zijn negende overwinning van het seizoen. Slechts één gelijkspel, 28 punten. 3-1 waren ze te sterk voor de Wolverhampton Wonders. En ze blijven voor, 5 punten op Manchester United. De aardsrivaal vorige week vernederd met 6-1. Versloeg nu Everton met 1-0. Robin van Persie is overigens inmiddels de topscorer in Engeland. En ook die andere oranje spits Jan Huntelaar verkeert in een bloedvorm. Mede door zijn goals is Schalke 04 de belangrijkste concurrent van Bayern München in de Duitse competitie. Met de laatste score tegen Hoffenheim twee keer. Het werd uiteindelijk 3-1 voor de ploeg van Huub Stevens. Achterstand op koploper Bayern München is nu vier punten. Bayern was met 4-0 te sterk voor Nürnberg. En dan gaan we nog even vooruit kijken naar wat tegenstanders van Nederlandse clubs in Europa. Ajax neemt het dus op tegen Dynamo Zagreb de komende week. De, de Kroatische topclub boekte in de competitie een 2-0 overwinning op Istra. Dynamo is andermaal onbedreigd koploper in Kroatië... maar in de Champions League wist de ploeg nog geen enkel punt te veroveren. En in Israël tankte Hapoel Tel Aviv wat zelf... Door de Opa League ontmoeting met PSV, waar ze tegen gaan spelen komende week. Nu wonnen ze met 6-0 tegen Ironi, Rishon, Lazion. En Hapoel neemt daarmee de koppositie over van stadgenoot Maccabi, dat overigens nog morgen gaat spelen. Oh, PSV is gewaarschuwd. We gaan eens kijken hoe de koplovers het in Nederland doet. Herakles tegen AZ, Evert Ten Apel. Ruim 3,5 minuut in de tweede helft. Daryl Douglas is bij Herakles in de ploeg gekomen voor Everton. Het spelbeeld is eigenlijk hetzelfde. Want AZ heeft die eerste drie minuten gedomineerd. Maar nu is Herakles eruit met Douglas die ik noemde. Die speelt de bal dan naar Duarte. En Duarte zou kunnen gaan schieten, dat doet hij ook. Maar hij raakt het lichaam van mooi zander. En dat betekent de enige opwinding op de tribunes in het Polman Stadion, waar het voorrust. Redelijk stil was omdat AZ duidelijk met goed positiespel de bovenliggende partij was. Had ook 60% balbezit tegen 40% van Heracles. Een corner nu voor de ploeg uit Almelo. Die drie wedstrijden achter elkaar heeft gewonnen. Vorige week nog op Woudenstein 2-0 bij Excelsior. De corner van Duarte wordt weggekoopt. Bal gaat over de zijlijn. En zo blijft het vooralsnog na bijna vijf minuten in de tweede helft. Blijft het wachten nog altijd op de goals. Een van een jaar geleden uit Denemarken. Ginger Ninja en Sunshine. Wat een goal! De eredivisie. Penalty, Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen met groningen Feyenoord 6-0, Rust 3-0, Tadic, Kieftenbelt, Andersson, Bakuna, Van Dijk en zoek na de Rust. En behalve de grote nederlaag, eindelijk de Feyenoord wedstrijd ook nog eens met 10 man. Want het was een direct rode kaart voor Dani Fernandes wegens een slaande beweging. Kortom een hele vervelende middag voor de Rotterdammers. Een heel verschil met de 1-1 van vorige week tegen Ajax in de Arena. Voor trainer Ronald Koeman is het verschil moeilijk te verklaren. Dat is vaak het vreemde in het voetbal, dat het in een aantal dagen zo weer anders kan zijn. Ja, en, en vandaag is het natuurlijk extra pijnlijk omdat uh, de uitslag uh, zeer groot is. Ja, en ik heb het niet vaak uh, meegemaakt uh, waarin de tegenstander acht keer op doel schiet. En waarin ze zes calls maken. Dus uh, het rendement van Groningen was, uh, was grandioos. Koeman bij het hele dus deels ook aan het rendement van Groningen. Maar zijn speler Karim el Ahmadi is wat kritischer. Want volgens hem lag het ook aan de instelling van de Feyenoorders. Ik denk als je na de 45 seconden op achterstand komt ja, dan doe je iets niet goed en... Uh...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 Nou, ik vond het ons aardig, ik vond ons goed spelen, de goede spelopvatting. Uh, maar het allerbelangrijkste aller is, uh, bij een goede spelopvatting moet ook een goede uitvoering zitten. En uh, ja, dat heb ik zeker in de eerste helft uh, op een hele goede manier, uh, op een overtuigende manier heb ik dat gezien. De graafschap tegen Vitesse werd 0-1. Het enige doelpunt werd gemaakt door Boni en werd gemaakt na de rust. En bij Vitesse haakte doelman Piet Veldhuizen kort voor de wedstrijd af. En dus moest reservekeeper Eloy Room op het laatste moment zijn opwachting maken. En de warming-up toen, uh, toen zei Piet dat hij wat, uh, wat last van zijn knie had... Toen heeft hij het wel gewoon geprobeerd. En uh, eigenlijk ja, een kwartier uh, voor de wedstrijd uh, zei dat, kwam het kwam meteen trainen maar toen hij zei, uh, maak je maar klaar. En vervolgens hield Rome zijn doel schoon en pakte drie punten met Vitesse. Door deze over overwinning kruipen de namers richting de top. De ploeg staat nu één punt achter. Op, uh, PSV en Twente en één puntje voor op Ajax. Maar een kampioenskandidaat? Nee, daar wil trainer John van der Brom zijn ploeg uh, nog niet over horen. Ik wil het wel hoor, vooropgesteld. Maar ik ga niet roepen dat wij kampioen gaan worden. We zijn, uh, we zijn ontzettend goed bezig bij Vitesse. En, en ook het, het gemak en de. Ja. Het oppermachtige gevoel vandaag in deze wedstrijd, uh, ja, dat heeft mij als trainer misschien nog wel het meest deugd gedaan. Dat we ja, van het begin tot het eind deze wedstrijd uh, gedomineerd, gecontroleerd hebben. Het enige wat ik de jongens verwijt is dat ze niet de goals uh, of de kansen meer hebben afgemaakt. Maar aan de andere kant, dat zei ik vorige week ook, we liggen op schema voor, uh, voor de plekken waar we heel graag willen spelen. En uh, dat we moeten eerst maar zien vast te houden. Precies, Van der Brom wil zijn ploeg dus nog geen kampioenskandidaat noemen. Volgens Van der Brom was zijn ploeg vandaag wel oppermachtig. Maar zijn collega Andries Ulderink ziet dat anders. Hij vond de nederlaag van de graafschap onnodig. Nee, dat was niet nodig. Maar uh, ik vond het lange tijd uh, redelijk gelijk opgaand. Waarbij uh, gezegd dat Vitesse wat rustiger aan de bal was. Wat langer de bal in de ploeg kon houden. Maar niet al te veel kansen wist te creëren. tot het moment van. Uh, uh, het doelpunt. En, uh, ja, goed, daarna ga je wat meer risico's nemen. Krijgt Vitesse een aantal grote kansen. Krijgen wij wat hachelijke momenten om zelf te scoren. Ja, Dat is all in the game als je zoveel risico's gaat nemen. N.E.C. tegen Utrecht werd 3-1 rust 2-0 1-0 Schoene 2-0 George Fernandes, de keeper van Utrecht kreeg een vrije trap op zijn rug en dat geldt als eigen doelpunt. Terugkomend van de lat 3-0 dus. En Moulenga benutte nog een strafschop voor de ploeg uit Utrecht, maar voor N.E.C. was het dus de eerste overwinning in de competitie na zes weken maar liefst en dus kwamen er in de afloop logische vragen aan de trainer Alex Pastoor. Is dit de omkeer? Is dit een opluchting? Uh, dat, dat is het natuurlijk wel. Ik bedoel, je wint uh, twee keer in één week. Daar waar je uh, vijf, zes weken niet hebt gewonnen. We zijn door in de beker. We winnen deze wedstrijd. Uh, als je gewoon heel analytisch kijkt. Hè, uh, ook dat we uh, eigenlijk al weken zo spelen. Alleen zat de score niet mee. En, uh, en dat was nu wel het geval. En daar waar uh, Alex Pastoor eindelijk dus weer is won, stond een nieuwe Utrecht trainer. Jan Wouters voor de tweede keer opnieuw dus met lege handen. Maar Jan bleef positief. Ja, je weet dat uh, punten halen, dat het, uh, daar gaat het om. En dat is ook het leukste en dat, dat geeft je ook vertrouwen. Maar dan nog zie ik heel veel fases uh, in het team ja, die ervoor willen gaan. Ja, en een paar domme foutjes eruit, en, uh, en dan uh, gaat het uiteindelijk toch de goede kant op. Dan nog even terug naar NEC. George wordt in Nijmegen wel eens gezien als een lastige jongen. Maar vandaag was hij toch wel de man van de wedstrijd. Scoorde en een vrije trap die via de keeper het doel inging. En dus dat prachtige doelpunt. Ik kreeg een bal aangespeeld, ik weet niet meer precies van wie, volgens mij van Ryan. En ja, ik, uh, ik neem hem verkeerd aan eigenlijk en uiteindelijk hou ik hem toch nog binnen. En dan tik ik hem net met mijn linkerbeen om mijn solo heen. Ja, en ik ga naar binnen, ja, ze verwachten meestal dat ik naar binnen ga en ik sleep hem mee naar buiten. En ik tik hem gewoon rustig binnen. Leroy George in de vierde wedstrijd van vandaag... is nog bezig in het Stadion in Almelo. Heracles tegen koploper AZ te Apel. Daar is het nog altijd 0-0 na 58 minuten totale speeltijd. En Heracles probeert met vechtvoetbal... niet dat het slaan, schoppen en spugen is... maar gewoon door veel inzet probeert het wat onder de druk van AZ uit te komen. En dat is de laatste twee minuten redelijk goed gelukt. Men is zelfs in de buurt gekomen van het doel van Esteban, de keeper van AZ. Maar AZ is nu weer in balbezit... ...met Berens, die sterk speelt aan de rechterkant. Bal nu naar Elm. Elm speelt hem dan in de ruimte naar Eltidoor. Die is uh, langs uh, Rienstra. Eltidoor in het strafschopgebied. Daar is een kans voor Ortiz. Maar die kopt de bal totaal uh, naar de grond toe... ...terwijl hij hem op doel had moeten koppen. Maar AZ blijft in balbezit. AZ het ook uh, niet echt veel uitgespeelde kansen heeft gehad. Dat goed veldspel hier laat zien, maar weinig grote kansen. Nu uh, Herakles eruit met Kwanza, die de bal speelt naar Breukers. Breukers dan naar Douglas, die dus in de tweede helft... Everton is komen vervangen. Douglas die een paar keer... Aardig heeft gedueleerd met Paulsen. Die probeert met wat verrassing, met wat snelheid. Herakles toch weer in de buurt van het doel van AZ te brengen. Dan een bal naar Plet. Die is hem kwijtgeraakt. Armenteren is hem ook kwijt, maar Duarte niet. En dan wordt de bal gespeeld naar Plet. En komt AZ komt eruit en kiest het opnieuw de aanval. Weer LT Die sterke Amerikaan. Aangespeeld overtreding van aanvoerder Van der Linden. In de middencirkel. Vrije trap voor de ploeg uit Alkmaar. Het is Elm die die vrije trap gaat nemen. Die doet dat weer richting Berens. Van wie het grootste gevaar komt. Loms die erg veel moeite met hem heeft. Wacht nu ook af. Berens uh, richting het strafhofgebied. Hij heeft de bal nu voor zijn linker. Uh, kan dan niet gaan schieten. Speelt het naar de buitenkant naar Ortiz. Ortiz uh, dueleert met Breukers. Dus kijken of hij er langs kan komen. In de buurt van het strafhofgebied. Ortiz nog altijd aan zijn Douglas. De aanvaller die zelfs mee verdedigt. met Herakles krijgt de bal weer niet weg. En dan is deze poging van Rijnen mislukt. En komt de bal terecht bij Pasveer. De doelman van Herakles. En zo is het na bijna een uur spelen. Op een paar seconden na nog altijd 0 tegen 0. Dan gaan wij naar de wedstrijden van gisteren. Te beginnen bij de top. Voor natuurlijk gisteravond Twente PSV eindigt in 2-2 bij de Russen. Was het 1-1 via Douglas en Labiat. Marcelo 1-2. Ver, hij dus 2-2. En een belangrijk moment: de rode kaart voor de PSV. Strootman bij de stand 2-1 voor PSV. Omstreden direct de rode kaart in de 72ste minuut. Ajax speelde midweeks voor de beker tegen een Rode Exc en won met 4-2 in kerkraden. Gisteren in de competitie werd het in kerkraden 0-4. Voor Ajax scoorden Eriksen, Janssen, Lukoki en Ebesilio. Heerenveen komt ook een beetje op stoom. Wom gisteren met maar liefst 4-0 van ADO. Dat heus zo slecht niet was als de A uitslag doet vermoeden. Bij de Russen was het 1-0 via Narsing. En toen Dost eenmaal een strafschop mocht nemen. Een kwartiertje voor tijd was hij helemaal los. Daarna 2-0 dus Dost had een strafschop. Nog een strafschop van Dost 3-0. En de vierde ook van Dost 4-0. kreeg Rood in de 76e minuut bij de 1-0 stand. En Excelsior behaalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Het won met 1-0 van RKC voor RKC van Peppe in eigen doel. Dus gunstig voor Excelsior. Er waren twee spelers van RKC die een rode kaart kregen. Ramos en Drost. En vrijdagavond was er ook al een wedstrijd. NAC tegen VVV werd 3-1. Brengt ons bij de volgende stand. 25 uit 10 wedstrijden. Want AZ is dus nog aan het spelen. Maar er staat drie punten voor en kunnen er zes worden. Want PSV en Twente hebben er ieder 22 uit 11. Vitesse 21 uit 11. Ajax 20 uit 11. En Feyenoord blijft dus op 18 staan. Zat zesde met uh, 18 punten. Dus het 11 wedstrijden. Onderin goede zaken voor NEC staat nu 15 met 10 punten. 16e is De Graafschap met 9 punten. VVV staat 17e met 6 punten en voelt Excelsior nu in de nek Heigen, want die hebben 5 punten uit 11 wedstrijden. Vier wedstrijden vanmiddag in de Jupiler League. Dordrecht tegen Veendam werd 2-2. Go in Eagles Engels VV 3-1. Sparta Cambuur 2-0 en Willem II won met 1-0 van Volendam. Koploper in de Jupiler League blijft zwollen met 26 punten uit 11 wedstrijden. Won ook al de eerste periode. Eindhoven staat tweede met 23 uit 11 en Willem II keurig derde met 22 punten. Uit 11 wedstrijden. Nog even onderaan kijken. 17e voorlaatste Emmen met 5 punten uit 10 wedstrijden. Speelt morgen nog tegen Den Bos. En hekkensluiter in de Jupiler League is AGO met 4 punten uit 11 wedstrijden. Promises, promises van Lisa Loos. Zoals jij ook wist, Tom natuurlijk ooit winnaar is van die X-Factor. Ja, natuurlijk. Ja, ja. We, dat. we gaan eens even, even voetballen. Want we weten in ieder geval dat het 0-0 staat. Nog altijd bij Herakles AZ. Krijgt Herakles iets meer uh, meespeelgevoel even? ze komen inderdaad Tom wat onder de druk uit bij de stand 0-0 inderdaad nog 25 minuten en dat heeft vooral te maken met het goede spel van Kwanza op het middenveld die veel ballen verovert, die de duels aangaat en die voorop gaat in de strijd en strijd dat is wat Heracles moet hebben want kwalitatief is de ploeg gewoon minder dan de koploper in de Eredivisie AZ7 gestopt voor een blessure van Elty Door die in de eerste helft ook al een tik kreeg en misschien straks wel wordt vervangen door Benschop die langs de lijn warm loopt want het feit dat Heracles dus nu wat meer in balbezit is. En wat meer op de helft speelt van AZ. Dat betekent ook dat het achterin ruimte weggeeft. En dan zou AZ met een snelle spits als Ben Schot misschien voor gevaar kunnen zorgen. Maar goed. De ploeg uit Alkmaar is weer in balbezit. Met Klavan. Klavan afgejaagd door Plet. Maar speelt de bal naar zijn kompaan in het hart van de verdediging naar Niklas Maizander. Maizander steekt nu de middenlijn over. Speelt de bal dan naar Berens. Berens op de rechtsbuitenplek. Kijkt of hij vooruit kan spelen. Dat zit er niet in. Gebaard ook naar El door van jongen je moet je vrij lopen. En dus is de bal gespeeld naar Rijnen en die op zijn beurt weer naar Klavan. De enige speler in deze sportieve wedstrijd die een gele kaart heeft gekregen. Klavan mag ver komen. Halverwege de helft nu van Heracles. Dan wordt hij vastgezet door Overtoom. En een cirkel die wat rond Overtoom heen speelt de bal dan naar Ortiz. Ortiz terug naar Palsen. Palsen dan naar Elm. Elm een korte combinatie met Klavan. Alles op de helft van Herakles, Maar nog wel altijd buiten het strafschopgebied. Her dan nu. Naar de buitenkant weer naar Berens. Berens zoekt het duel op met Duarte. Is er met een schaar langs en daar komt de voorzet. Dat dacht hij altijd. Maar de schoen van Duarte komt tegen de bal aan. Die applaus krijgt van de tribunes. En dat betekent een uh, hoekschop. Terwijl Berends nu naar uh, de bank van AZ uh, gebaart dat hij zijn uh, schoen uh, ja die is helemaal kapot Een modieus uh, geel schoentje. Daar uh, hangen de vellen bij. Daar kan hij dus geen corner meer mee trappen. En hij wil een nieuwe schoen hebben. Maar uh, dat duurt nog eventjes. Vooralsnog mag AZ de corner gaan nemen. Dat doet Ortiz. Linkstrappend van de rechterkant. Knap gevangen door Pastrieer. Die probeert nu met een snelle uh, spelvoortzetting. Probeert die plet aan te spelen. Dat lukt het. Ook plet in een 1-duel. 1 euh, tegen 1 duel met Klavan. Maar Klavan wint dat duel. Want verdedigen is nog een keer makkelijker dan aanvallen. En zo gaat het bal weer over de zijlijn. En mag Herakles daar gaan ingooien. Op de helft van Az. Terwijl Berens nog altijd met die kapotte schoen loopt te worstelen. En nog altijd is de nieuwe schoen niet daar. En uh, moet hij dus nog eventjes uh, ja, mee uh, hinkelen en, en meestrompelen. Terwijl uh, misschien nu uit die ingooi van Looms er een gevaarlijk moment zou kunnen ontstaan voor Herakles. Dat kan. Kan het niet? eens met zijn goede schoen... veert die bal weg. 68 minuten in totaal gespeeld. En het wachten hier in Almelo is op doelpunten. En melden we eerder al dat het Thames-toernooi van Wenen... werd gewonnen door Jo-Wilfried Songa. Het toernooi in Sint-Petersburg werd gewonnen door de Kroaat Marin Silic. Hij won in drie sets van de Serviër Janko Tipsarovic. En tot een om hotspur tegen Queen's Park Rangers. luistert inmiddels rust. Het staat daar 2-0 door goals van Gareth Bale en Van der Vaart voor de Spurs. Het brengt het einde aan 4 uur langs de lijn. Maar ik wil er ook wel weten hoe de koploper speelt, hoor ik u denken. Dat willen ze niet alleen in Alkmaar weten. Maar ook in Eindhoven. En in Rotterdam. En in Amsterdam. En in Arnhem. En ga zo maar even door. En Enschede niet te vergeten. Natuurlijk zo direct in het Radio 1-journaal bij Lieselot Thomas. En daarna bij plots op deze zender het vervolg van die wedstrijd. En anders vanavond nog wel bij Jeroen Stomporst om 10 uur in langs de lijn. Bedankt voor het luisteren.